Ja, DJ Matic en uh, Doshi hier op Balaton Sound Festival. Voor jou, DJ Matic is het niet de eerste keer, als ik me niet vergis. Uh, da, ja, dat klopt. Op, op het festival zelf uh, wel mijn eerste keer, maar ik heb vorig jaar uh, de terugreis van de festivaltrein eigenlijk teruggedraaid. En dit jaar is voor de ja, tweede keer dat ik eigenlijk voor balaton draai en ja, ook mijn eerste keer op het festival. Hoe hebben ze jullie uh, gevonden? Uh, ja, mijn social media is redelijk sterk, dankzij mijn managers. En ja, dankzij mijn social media hebben andere dj's mij eigenlijk gecontacteerd voor op de terugreis van de Balaton Sound Express te kunnen draaien. En de verantwoordelijke Wolke dan van, die, van de trein heeft mij ook gecontacteerd om deze jaar op de bootparty en het festival te draaien. En ja, ik ben hun heel, heel dankbaar. En daar komt ook nog eens de camping ook nog, nog eens bij, dus jullie hebben verschillende sets mogen doen. Inderdaad, dat is dankzij Journey of Sound en uh, Route du Soleil dat ik op de camping samen met Doshi uh, mocht draaien. Hoe is dat nu? Op een boot voor alleen maar Belgen spelen. Op de camping ook met heel veel Belgen. En, en hier op de Belgian stage, is dat een, een ander gevoel? Ja, je voelt je ook niet alleen eigenlijk. Je hebt, je hebt zeker fans van België die naar hier komen voor, voor u bijvoorbeeld. Op de camping zitten er ongeveer duizend Belgen op. En uh, op heel Balaton zitten er 15.000 Belgen. Dus je hebt hier wel heel veel Belgen die ook uw muziek kennen. Dat is heel tof om, om te zien eigenlijk. Een bootparty, is dat nu anders? Als DJ dan, dan op uh, vasteland. land? Uh, het begint al bij eigenlijk gewoon je stabiliteit, want alles beweegt. Dat is helemaal niet hetzelfde. Maar dat is even aanpassen en, en na een aantal minuten zet je dat eigenlijk wel snel mee weg. Ja, ja. Maar uh, ja, het, het leuke is vooral het uitzicht. Hè. Wij, bij de eerste bootparty hebben wij de zonsondergang gezien en dat was geweldig. Ja, dat is geweldig mooi. Ja, ik was er ook bij. En ik moet zeggen, heel wat Vlamingen hadden het gevoel van, shit, dat duurt die van 7 tot 10, dat gaat hier nooit loskomen. Het tegendeel was waar. Ja, absoluut. Het, het voordeel is juist dat mensen bijna onmiddellijk beginnen uh, te feesten, omdat ze ook weten dat ze een kleine tijdspanne hebben. En dat, dat maakt het van begin tot einde echt wel, ja, echt wel superleuk eigenlijk. Ja. Hoe verklaar je dat, dat het eigenlijk bij ons als je naar een discotheek gaat, pas na twaalf uur uh, echt de sfeer erin begint te komen? Ja, een avond in een discotheek duurt natuurlijk veel langer. Een discotheek gaat meestal om 10 of 11 uur open, tot 6, 7 uur ochtends. En mensen hebben graag al iets gedronken om, om een beetje in de stemming te komen. En ik denk dat ze dat hier al gedaan hadden toen dat ze op de boot kwamen. <laughs> dus, uh... En natuurlijk, het voordeel is ook: een sterke drank is hier redelijk goedkoop uh, in vergelijking met Vlaanderen. Dus ja, de mensen gaan ineens voor emmertjes en uh, halve liters en zo. Ja, zeker. Mensen zijn ook niet per se direct zat, maar we zijn in het buitenland, dus je bent zeker al losser, eigenlijk. En mensen komen ook om te feesten. Hè. En op een boot kunnen ze natuurlijk ook niet weg? Hè? Dat is een voordeel, maar het is ook echt nooit nodig geweest, denk ik. Nee. Het leuke, ja, op zo'n boot, ik zeg het, het is een heel korte tijdspanne en mensen gaan gewoon, ze geven zich volledig, ze smijten zich volledig. Omdat ze ook weten dat het, dat het uh, ja, snel gedaan is. En, en ja. Dat is plezant. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Ik denk dat ik Mathieu is um, gevraagd had om op een vijf te komen spelen, dat ik eigenlijk de dj's uh, mocht regelen en ja, dat is heel goed meegevallen en, en zo hebben wij elkaar ondertussen al een aantal boekings bezorgd. En, ja, van het een komt het ander. En nu deze week hebben we elke dag moeten draaien en we hebben dat gewoon altijd samen gedaan. En dat valt super goed mee. Dus ja, dat is, ja, dat is plezant. Ja. Toch niet altijd evident, want DJ's hebben toch af en toe ook een ego. Maar blijkbaar lukt dat wel uh, bij jullie om, om, om afspraken te maken en uh, wanneer de ene overneemt van de andere? Ja, zo, zo, zodra je goed overeenkomt met de, die, qua DJ, dan, dan gaat het vanzelf eigenlijk. En ik vind dat je... Elk samen moet werken in plaats van tegenwerken. Samen, als je samenwerkt, bereik je ook veel meer. Ja, het leuke is ook, um, we zijn hier ook met twee fotografen. En we hebben dat van in het begin gezegd: wij zijn hier niet individueel, wij zijn hier als team. En, en dat is heel leuk. We zijn ook allebei, denk ik, zo wel een beetje hetzelfde type. We smijten ons volledig als we achter die disco staan, maar los daarvan zijn we vrij down to earth. En dat, dat ziet je in onze set dat dat goed matcht. Hoe zou je die set beschrijven? Want jullie gaan heel breed. Ja, wij spelen echt alles, van, van 90's naar foute muziek, van house naar ja, big room EDM, echt alles, alles. En ja, het klit gewoon goed, dus, uh, het is onze muziekstijlen eigenlijk. Hey, wij hebben ongeveer dezelfde muziekstijl, maar bij Doshi is het eigenlijk meer zo urban, denk ik. Hè. Ja, urban, hip hop uh, komt bij mij iets meer uh, aan, aan bod dan bij Mathieu, maar dat is, dat is leuk, het is leuk dat hij zegt, we vullen elkaar heel goed aan. Ja. Wat mij opvalt, Ballads hebben jullie opnieuw uh, gespeeld, My Heart Will Go On, bijvoorbeeld Angel van Robbie van Williams. Het is een eeuwigheid geleden dat ik tijdens een DJ-set nog uh, trage nummers heb gehoord. Uh. Ja, dat zijn, dat zijn klassiekers. Dat zijn echt klassiekers en, en meezingers. Dat, dat mag gewoon niet ontbreken in een set. Maar mensen zijn echt goed mee, ze kennen het allemaal, ze zingen mee. Dat is, dat is gewoon voor de sfeer eigenlijk, uh, in te brengen. Hè. Zelfs musical songs heb ik uh, gehoord op de Boat Party, I Let It Go van Frozen, maar dan op een beat. En zelfs uh, High School Musical... Uh ja, High School Musical die draai ik echt in elke set. Ik heb, uh, ik heb twee, twee uh, bootlegs remixen gemaakt van High School Musical en dat mag echt gewoon niet ontbreken in mijn sets. Jullie zijn de generatie die natuurlijk groot is geworden met, met High School Musical. Ja, inderdaad. Ja, ik was echt dikke fan vroeger. En daarom ik dacht ik van, ik ga een remix uitbrengen van, uh, van High School Musical. En het werkte goed, dus ik heb ook nog een tweede versie, een, een moonbaton versie van gemaakt. En, dat is gewoon om op te schuren en te dansen, eigenlijk. Hè? Een geweldige uh, nummer inderdaad, die Breaking Free. Wat mij ook heel erg opvalt, is dat, misschien dat het aan mij ligt, uh, omdat ik 39 ben, die jonge generatie staat echt open voor precies alle stijlen. Hè? Terwijl je vroeger als DJ het misschien minder snel verkocht kreeg om pakweg de Romeo's te draaien in, op het Balaton Lake. Ik denk dat de ja, nieuwe generatie inderdaad opener is. En, ja, de tijden veranderen. Het verschil tussen vroeger en nu. Nu hebben mensen echt meer foute muziek en, en kunnen meezingen. En af en toe kunnen springen, dus hardere stijlen. Je en, en, zult eigenlijk een mix van alles Dat heb ik wel gemerkt, ook op fuiven in België. Dat, is, dat, is, dat moet gewoon. Het is ook wel zo dat mensen de dag van vandaag op, op muzikaal gebied een beetje verwend zijn. Eigenlijk iedereen heeft toegang tot Spotify, iTunes, Apple Music. En de mensen in het publiek. Ze kennen eigenlijk meestal bijna evenveel van muziek als een dj zelf, iets wat dat vroeger toch totaal anders was. en Daarom denk ik ook dat ze, als je eenzelfde stijl lang aan een stuk speelt, dat mensen dat snel beugen raken. En ik denk dat dat ook een van de redenen is dat wij veel afwisselen eigenlijk. Wat ja. mij dan opvalt, dat jullie eigenlijk muziek spelen die, sorry dat ik moet zeggen, van voor jullie tijd is. Ja, bijvoorbeeld Footloose Loose, Economie, dat is inderdaad voor onze tijd. Die muziek wordt van generatie op generatie eigenlijk doorgegeven. Hè. En ik denk ook vooral vroeger was de muziek minder toegankelijk en nu, nu veel makkelijker en je raakt ook makkelijker aan muziek. DJ's die, die zoeken echt goed op en ja. Maar hoe ontdek je dat dan? Want dat, de ethische moet volgens mij voor jullie de prehistorie ofzo zijn. De tijd dat er nog geen smartphone was, nog geen gsm dat soort dingen. Ja, maar muziek is iets tijdloos en zeker als DJ doe je toch wel wat opzoekwerk. En ja, klassiek is, moet er gewoon kunnen in een DJ-set, altijd. Ik heb dat ook gezien op de, op de mainstage eigenlijk, dat, uh, dat zelfs artiesten zoals Marshmallow de Venga Boys gaan mixen zo. Dus ik denk dat wij absoluut niet de enigen zijn die uh, back in time gaan. Ja. Als je dan ziet natuurlijk dat internet dat is zo ruim geworden, die beschikbaarheid van tracks is gigantisch. Ja, probeer daar dan maar eens een keer een set uit, uh, uit te zoeken. Dat lijkt mij een gigantisch moeilijke keuze om, om, om daaruit uit alle tracks die uh, beschikbaar zijn, om daar een mashup van te maken of, of daarmee in je set te steken. Ja, ik ben wel al, ik ben nog niet lang bezig, 2,5 jaar, maar 2,5 jaar heb ik wel al veel, op veel faven gestaan. En je test wel veel uit, je, je downloadt, uh, je test het uit en dan haal je echt wel de beste tracks uit, uit om te kunnen spelen. En die beste tracks heb ik ook vandaag gespeeld op de Belgian stage, op Bellaton, en om echt het uiterste eigenlijk uit te halen. Waanzinnig hè uh, Jullie zitten eigenlijk op het middaguur, denk ik tussen 2 en 5 uur dat jullie gespeeld hebben. Het was bij Pocke heet, ik denk dat 33 of 34 graden is. En jullie krijgen toch die mensen massa aan het dansen. Waanzin gewoon. En nu... Sorry voor jullie opvolgen, maar het staat nu leeg. Ja, dat klopt. Ik denk... Um... Allee, de DJ die nu begonnen is, is absoluut een goede DJ. Maar hij speelt muziek die momenteel op elk podium te horen is. En wij hebben echt iets anders gedaan. Wij hebben echt voor de Belgen gespeeld. Die zijn meezingers, klassiekers ook veel Vlaamse nummers, of door een aantal. En dat het echt heel grappig is. Ja, mensen vonden dat echt enorm leuk. Jullie zijn ook slim, hè? Jullie doen aan marketing, hè? Ik heb stickers van jullie gezien. Ja, ik heb echt, echt stickers uitgedeeld. gedurende deze laatste drie dagen. En ik heb ook overal geplakt, op de toiletten. Echt overal. Ik heb al slechte ervaring gehad dat ik heb geplakt dat het niet mocht, maar op festival, die dat niet zoveel uitmaakt. En ja, mensen zoeken dat echt op en, en ze zoeken echt hun naam op om te zien wanneer dat je draait. En wij hebben echt wel een volle stage gehad vandaag. Wat zijn jullie dromen? Waar willen jullie terechtkomen? Waar willen jullie dit als een fulltime job doen? Goh, dat is moeilijk te zeggen. Fulltime job, ja, misschien ooit wel. Het zou leuk zijn als... Allee, we zitten nu al um, een heel eind van, van huis. Het zou leuk zijn als je natuurlijk nog wat meer van de wereld kunt zien. Als DJ, ja. Ik zou het wel leuk vinden om af en toe eens het vliegtuig te nemen en in een exotische bestemming te gaan spelen. Dat zijn voorlopig nog wel de omen. Het is wel een bikkelharde wereld, volgens mij. Ja, daarom... Ik heb al gemerkt in het begin dat het heel hard is qua, qua DJ's. Maar als je elkaar helpt... En je moet niet, geen hulp terugverwachten, maar het is altijd wel handig als je met elkaar samenwerkt om, om de top te bereiken. En ja, zien we ons nu eigenlijk op Balaton, dat, dat kon ik twee jaar geleden eigenlijk overdromen. Wat je ook ziet, heel veel dj's die zelf producer worden, die zelf uh, songs in elkaar gaan steken. Zijn jullie daarmee bezig? Ja, um, ongeveer twee jaar geleden heb ik wel uh, met hulp uh, een song in elkaar gestoken. Maar ja, mijn marketing was nog niet zo goed en het was meer, uh, niet, niet echt een flop eigenlijk, maar, maar ja, qua marketing was het wel iets, iets minder. Ik ben wel in, uh, in een top. Top 50 binnengeraakt op beatboards. Sommige DJ's draaien dan nog. Uh, mijn song, maar het is, niet, het is geen een hit. <laughs> maar ik ben wel blij dat het wel gedraaid wordt. En jij? Uh, ja, het is nu toevallig dat je het vraagt. <laughs> mijn uh, eerste plaat die is ongeveer een maand geleden uitgekomen. Eigenlijk. Dat is een, uh, het is zo een beetje een zomer Deep House nummer. Eigenlijk, eigenlijk ideaal voor de temperatuur van vandaag. Het doet het momenteel niet slecht op Spotify. En we gaan zien wat dat geeft in de toekomst. Allee, ik ben al aan op bezig. En wanneer die af zijn, dat weet ik nog niet. Maar we zijn ermee bezig, ja. En aandacht krijgen van de media, is dat, is dat moeilijk als beginner? Goh, ja. Lokale media, die pikken dat absoluut wel op als ze zien dat je iets doet. Maar natuurlijk nationale media, dat is, dat is wel nog iets moeilijker. Ja, dat is toch minder toegankelijk, vind ik persoonlijk. Toch als, als kleine naal om het zo te zeggen, ja. Ja, inderdaad. Zoals Doshi zegt, uh, het is voor uh, internationaal of nationale media te halen, moet je al wel iets meer moeite doen om daarin te geraken. Uh, ja, uh, ja, zoals ik al zei, alleen als DJ ik het moeilijk verder. Je moet echt al een team achter u hebben om, om, om verder te kunnen geraken en om u te helpen. Oké, dankjewel voor dit interview. Misschien dat dit een zetje is naar meer. Ja, hopelijk. Uh, we zullen zien binnen dit een, een jaar uh, waar we terechtkomen. Merci, mannen. Dankjewel, enorm bedankt.